Vooral meegens met het NOS journaal. Tussen Lisse en Sassenheim zijn asbestdeeltjes neergekomen. Gisteravond stond een opslagloods in brand en daarbij kwam asbest vrij. Volgens de gemeente Lisse is er geen gevaar voor de volksgezondheid. Kankerverwekkende asbest wordt zo snel mogelijk opgeruimd. De PvdA dreigt bij de financiële beschouwingen vandaag in de Tweede Kamer tegen het belastingplan en de onderwijsbegroting te stemmen. De partij wil dat het kabinet met extra geld komt voor het lerarentekort.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 Juist deze week werd bekend dat de VS en Noord-Korea weer willen praten over het Noord-Koreaanse atoomprogramma. In het noordwesten van Taiwan hebben reddingswerkers tot nu toe vier doden geborgen nadat een verkeersbrug was ingestort. De slachtoffers zijn gastarbeiders uit Indonesië en de Filipijnen. Tien mensen raakten gewond, twee mensen worden nog vermist. De 140 meter lange brug stortte in nadat er een orkaan was gepasseerd. Het weer, wat zon en een paar buien vanmiddag met kans op onweer en rukwinden. Het wordt vanmiddag 13 of 14 graden. Morgen buien en wat zon en dan een graad of 15. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er is vooral nog vertraging op de A8, Zandam richting Amsterdam. Een kwartier tussen Westzaan en knooppend Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe?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 Ground, nobody turn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 www.zfmzandvoort.nl Thank you.